11 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Een commissie van wijzen moet op Curaçao onderzoek doen naar de integriteit van ministers. Dat vindt de commissie Rozemuller. Die werd ingesteld nadat de premier en de bankpresident van Curaçao elkaar hadden beschuldigd van corruptie. Een groep van wijzen moet die beschuldigingen onderzoeken. Die commissie moet desnoods vanuit het Koninkrijk worden afgedwongen, stelt oud-kamerlid Rozemuller. In zijn rapport staat dat het onwaarschijnlijk is dat alle ministers van de huidige, reg huidige regering zouden zijn benoemd als er van tevoren een screening was gedaan. Die bleef uit omdat er vorig jaar binnen anderhalve maand een kabinet gevormd moest worden toen Curaçao een zelfstandig land werd binnen het Koninkrijk. In Grollo hebben ruim 2500 mensen afscheid genomen van blueszanger Harry Musquet. Vanmiddag en vanavond konden mensen afscheid nemen in het QB and the Blizzards Museum waar Musquet ligt opgebaard. Volgens een vriend en manager, Albert Haar... was het afscheid een geweldig eerbetoon aan de blueszanger... en overtrof het bezoekersaantal alle verwachtingen. Harry Muske overleed afgelopen maandag op 70-jarige leeftijd... aan de gevolgen van kanker. De herdenkingsdienst en de uitvaart zijn morgen in rolde in besloten kring. President Obama beschouwt de dood van Anwar al-Awlaki... als een mijlpaal in de strijd tegen Al-Qaeda. Awlaki kwam vandaag in Jemen om het leven... bij een aanval met een onbemand vliegtuigje... Volgens Washington was hij een internationale terrorist... die achter verschillende aanslagen op Amerikaanse doelen zat. Hij werd beschouwd als de leider van een regionale tak van Al-Qaeda. Volgens Obama maakte de geslaagde aanval duidelijk... dat Al-Qaeda nergens ter wereld veilig is. In de stad Schouwburg in Utrecht zijn de grote prijzen van de Nederlandse film... De Gouden Kalveren uitgereikt. Beste film is Black Butterflies... over het leven van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Ingrid Jonker... De jury noemt de film een perfecte mix van nationale en internationale expertise, vakmanschap en talenten. Black Butterflies levert ook een vijfde gouden kalf op voor Carice van Houten, als beste actrice. Beste acteur is Nassadine Char in de Roodmovie Rabat. De jury roemt zijn natuurlijke spel, eigenheid en humor. Peter Paul Muller kwam zijn kalf voor beste mannelijke bijrol in Gooise Vrouwen niet ophalen. Hij liet weten dat hij niet van prijzen houdt en dat het kalf naar een kinderboerderij moet worden gebracht. In Breda is een man neergestoken bij een verkeersruzie. Zijn twee kinderen en twee oppaskinderen zagen dat gebeuren. Een 43-jarige slachtoffer reed op de fiets met de kinderen. Hij kreeg ruzie met een automobilist. Die pakte een mes en stak de vader neer. Het slachtoffer is in het ziekenhuis geopereerd en is buiten levensgevaar. De kinderen werden in een bowlingcentrum opgevangen. De politie in Breda heeft de verdachte en een meisje van 17 dat bij hem was opgepakt. Justitie in België heeft het onderzoek naar het drama op pukkelpop stopgezet. Volgens het parquet in Hasselt was het extreme noodweer dat het festival trof niet te voorzien en is er sprake van een ongeluk. Officieel treft de organisatie van het festival dus geen schuld. Door het drama op 18 augustus kwamen vijf festivalgangers om het leven. Het Belgische Weerinstituut verweet de organisatie... dat het geen contact had opgenomen om de laatste stand van zaken te krijgen. Het KMI sprak van nalatigheid. Maar justitie in België is het daar dus niet mee eens. Juryvoorzitter Ernst heers Ballin heeft in Nieuwsuur... de nominaties bekendgemaakt voor de ACO Literatuurprijs... de prijs voor het beste Nederlandstalige literaire boek. Genomineerd zijn Bittere Bloemen van Jeroen Brouwers... Huid en Haar van Arnon Grunberg de weldoener van P.F. Thomezen... en de historische roman De Nederlandse Maagd van Marente de Moor. Het enige debuut op de shortlist is de roman Bonita Avenue van Peter Buwalda... die ook is genomineerd voor de NS Publieksprijs. Het zesde boek is de SC bundel van Marja Pruis: Kusme, me, Straf me. Vorig jaar won de Bel da Belg David van Rijbroek met zijn boek Congo, een geschiedenis. De ACO Literatuurprijs wordt op 31 oktober uitgereikt. De winnaar krijgt 50.000 euro. Griekenland gaat roken in de horeca weer toestaan, maar alleen als er flink voor wordt betaald. Het is een maatregel om geld in de staatskast te krijgen. In de Griekse horeca geldt een rookverbod, maar grote uitgaansgelegenheden mogen tegen betaling de asbakken weer op tafel zetten. Per vierkante meter moet 200 euro worden betaald. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Herakles won thuis met 2-0 van de graafschap. De doelpunten kwamen van Plet in de twaalfde minuut en van Pedro in blessuretijd. Het weer vannacht vrij helder en kans op mist. Minima tussen 12 graden aan zee en 7 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee en 25 graden in Limburg. Zondag ligt de temperatuur een graadje lager, maar het blijft zonnig. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er zijn twee files, A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Gratum en Wessem, vijf kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A58 bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen afrit Kruiningen en de Vlakentunnel... ook vijf kilometer door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie.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 Vanaf nu is het wachten op het spoeddebat dat de Partij voor de Dieren zal aanvragen, waarin de partij zal eisen dat ook honden in het vervolg worden meegeteld bij de kijkcijfers. AJ Crouchy met I Should Have Known. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Hella Haasa overleed vandaag. Wie heeft er op de middelbare school en daarna geen boeken van haar gelezen? We blikken terug op haar leven en werk... met literatuurrecescent Ajan Peters en redacteur Patricia de Groot. Verder natuurlijk het wekelijks gesprek met de minister-president. En ik praat straks met Frank van Gemert. Hij schreef een wetenschappelijke biografie over Jan van Holwerf. Dat is een Nederlandse crimineel die onderdeel uitmaakte... van een gang in een Amerikaanse gevangenis. Om 5:12 voor luisteren we naar de volksliederen... van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Zien Ingmar Heitses, Steven Rooks en Joris van Kasteren... een fusie tussen die drie provincies zitten, zoals het kabinet overweegt. Maar we beginnen met een overzicht van het nieuws van... Vrijdag, 30 september. Oeh. Johan. doorlopen! Een fragment uit de film Oerhoeg naar het bekendste... en eerste boek van de overleden schrijfster Helle Haasen. Meer dan 70 boeken vloeiden uit haar pen... Dat ging niet vanzelf. Ik eh, heb nooit erg makkelijk geschreven. Ik schrijf niet vlot. Ik moet er lang over denken. En voordat ik vind dat ik de juiste woorden gevonden heb... om uit te drukken wat ik bedoel. Maar dan moest het nog op papier. Aanvankelijk op alle mogelijke losse papiertjes en kladjes en eh, bloknootjes, alles door elkaar... En dan op een gegeven ogenblik uh, ga ik het gewoon uitschrijven met de hand. Dat doe ik één keer en meestal verander ik dan nog zoveel... dat ik het nog weer een keer moet doen. En pas daarna ga ik het tikken. En dat gebeurt ook nog meestal een keer of drie. Als ze uiteindelijk waren verschenen... werden de boeken van Helle Haas door werkelijk iedereen verslonden. Als ik op met vakantie voor mijn plezier boeken meeneem... en als er is er één van u bij, dan lees ik die altijd eerst... Voor een ander overleden icoon van de Nederlandse cultuur... stonden duizenden mensen in de rij. Ze namen in Grollo afscheid van Harry Musquet. Het was heel uh, emotioneel. Ja, het doet heel wat. Ja, heel moeilijk. De frontman van uh, QB and the Blizzards is dood. Zijn muziek is dat volgens de fans zeker niet. Dat is koude rillingen. Dat is uh, muziek van de bovenste planken, blues zoals het hoort te zijn. Als we dan toch met muziek bezig zijn... dit heeft u vast al heel lang niet meer gehoord. Beethoven. 200 jaar is dit stuk niet uitgevoerd als het in de 19e eeuw überhaupt gespeeld is. Beethoven was ontevreden over sommige passages en herschreef ze. Tot ongeloof van de muzici die het nu in Manchester mochten uitvoeren. Het is natuurlijk altijd de ontdekking van een fantastische muziek. Het is zo'n incredible composer dat every, every bar van hem fantastisch is. Fantastic.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 Zo klinkt het dus als je een gouden kalf vindt en zo als je een gouden kalf weigert. Peter Paul Muller uh, wil deze prijs niet, want hij houdt niet van prijzen. En uh, we hebben afgesproken dat we hem brengen naar de kinderboerderij. <totstuk> en dat zijn zijn woorden. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De krant van morgen met Freddy van Tijn. De Volkskrant schrijft in het commentaar over de oproep van werkgeversvoorman Wientjes aan de politiek van morgen om de grenzen open te gooien. Om te beginnen voor Roemenen en Bulgaren. Nederland heeft daar economisch voordeel van, betoogt de Wientjes. Maar volgens de Volkskrant staat dat nog te bezien. Vandaag bleek dat Nederland de migratiegolf van Oost- en Midden-Europeanen totaal heeft onderschat. In plaats van de verwachte 18.000 migranten kwamen er 200.000, voornamelijk Polen. Die mensen zijn veelal in handen gevallen van malafide uitzendbureaus, worden onderbetaald en worden uitgebuit door huisjesmelkers. Daarbij doen ze in toenemende mate een beroep op de sociale zekerheid. Dat zijn alarmsignalen die niet genereerd kunnen worden. Verdere openstelling van de grenzen moet gepaard gaan met doordacht beleid. Alleen toegang voor wie uitzicht heeft op werk, alleen sociale zekerheid voor wie integreert. Er is meer in de wereld dan economisch profijt, vindt de Volkskrant. Een fel ideologisch debat over een docent met een homorelatie... belemmert de openheid over homoseksualiteit in het gereformeerd onderwijs. Dat zegt de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slop, in het Nederlands Dagblad. Het is een reactie op de publiciteit die is ontstaan rond de schorsing van die leraar... die op een school in Oegstgeest een homorelatie kreeg. Sommige organisaties en politieke partijen grijpen dit aan om er frontaal in te gaan, zegt Slob. Maar zo'n ideologische strijd kent alleen verliezers. Voor je het weet, wordt door dat optreden ook de ruimte voor christelijke homo-organisaties kleiner. Trouw heeft een interview met die geschorste leraar, waarboven staat dat hij vooral de kinderen mist. Criminelen die vermomd als politieagent misdrijven plegen, blijken hun uniformen vaak gekocht te hebben van echte agenten. Die verkopen hun oude politie spullen namelijk niet vermoedend via marktplaats. Het AD schrijft dat het korps landelijke politiediensten daarom de agenten sommeert spullen die ze niet meer gebruiken in te leveren of te vernietigen. De agenten verkopen onder meer originele politie emblemen, jassen, motorjacks, rangstrepen en handboeien. Ze denken dat die naar verzamelaars gaan. Of kleding voor uw bedrijven. Maar vaak komen ze dus in handen van criminelen. De Telegraaf schrijft over een van de republikeinse kandidaten... voor de strijd om het presidentschap in de Verenigde Staten. De zwarte Herman Kane is hot, volgens de krant. Van een excentrieke outsider is hij een serieuze kandidaat geworden... sinds hij een paar dagen geleden in Florida bij een informele stemming... een straw poll, onverwacht goed uit de bus kwam. Hij is opvallend vrolijk. Mijn vader heeft me altijd geleerd om me nooit slachtoffer te voelen, zegt hij of hij echt een rol gaat spelen, betwijfelt de Telegraaf. Hij heeft minder geld dan zijn tegenkandidaten. Het ontbreekt hem aan bestuurlijke ervaring... en hij weet niet veel van buitenlandse politiek. En tot slot blijkt het aantal studenten aan katholieke priesteropleidingen in Nederland... niet te zijn gedaald door de misbruiksschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Er is zelfs sprake van een lichte groei. Deze maand zijn er weer 16 nieuwe jongens begonnen aan de zesjarige priesteropleiding. Die wordt in vier plaatsen in Nederland gegeven. In totaal studeren nu 94 mannen voor het priesterschap. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 To tell you, do I, my girl That you are sunshine You're everything good in the world mm -hmm. Well, you know, I'm thinking about myself Less and less Only holler at Bateso West mm, Taking bigger steps to get to you Happy to sit here and watch you and I grow and bear.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 Flow van Lior. Vorige week waren er de algemene politieke beschouwingen. Volgende week zijn er de financiële beschouwingen. Daartussenin zit klassiek een wat nieuwsloze tussenweek. Dus, Joost Vullings in Den Haag... waar ging vandaag het gesprek met de minister-president over? Nou, gelukkig was er een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... over wat Nederlanders bezighoudt, wat zijn de voornaamste zorgen. Uh, daar kon ik het natuurlijk uitgebreid over hebben. En natuurlijk uh, is een grootste schrijfster gisteren van ons heen gegaan, helle hazen. Uh, dus daar wil ik het ook nog even over hebben met de premier. Ja, over dat rapport van het SCP gesproken. Wat baart de Nederlander het meeste zorgen? Ja, dan zou ik denken de economie, werkgelegenheid, de euro... dat soort thema's. Dat is niet het geval. Dat staat op nummer vier. Nummer één is eigenlijk nog steeds uh, normen en waarden. Uh, huftige gedrag... Uh gescheld op straat. Dat soort ergernissen staat nog steeds bij de Nederlander op nummer 1. Dus was mijn vraag ook aan premier Rutte. Ja, hoe kan het nou dat in tijden van economische crisis... de Nederlander dit nog steeds op 1 zet? Ja, ik herken dat wel. Ik vind dat ook een heel belangrijk onderwerp. En Ik denk dat er twee dingen in zitten. Eén, het is een punt wat in Nederland traditioneel heel hoog scoort... in dit soort onderzoeken. Ook omdat helaas er nog veel te veel van het heftige gedrag ook is. Uh, nou, daar werken we hard aan. Daar moeten mensen zelf natuurlijk heel veel aan doen. Ook in de omgang met elkaar. Maar de regering kan ook het nodige doen... door ervoor te zorgen dat er genoeg politie is... dat er goed gestraft wordt. Hè, dat er gehandhaafd wordt. Dan heb je het echt over criminaliteit. Maar heel veel mensen als ze praten over heftig gedrag, dan hebben ze natuurlijk gewoon over bumperkleven, gewoon onbeleefd zeker. doen, dubbel parkeren, dat soort, dat soort meer kleinere ergernissen. Nee, zeker, het is allebei. Hè. Uh, ook als je kijkt onderliggend, dan zit het er allebei in, maar de u heeft voorkomen gelijk. Uh, het raakt ook heel erg aan dat soort gedrag, en dat soort, en ik, van de week ook als je op straat loopt, en dan loopt iemand voor je die gewoon uh, een zakje McDonald's uh, producten zo, uh, uh, Dat word je ook uh, gewoon ongelooflijk. Uh, Spreekt u dan zo iemand daarop Ja, aan? Uh, als, als, ik, als ik de kans heb wel, absoluut. Maar die kans uh, heeft u natuurlijk altijd, om te zeggen, hé, hey, waar bent u mee bezig? Ja, was iemand uit de auto ik niet. Nee, ik nee, nee, ga nee, niet nee. die auto rijden. dat nee. gaat wat ver. He? maar op straat kun je het wel doen. en ik, uh, ja, ik, ik, dus dat soort gedrag dat, en ook, uh, ook in een bus he? dat iemand uh, niet even opstaat voor als iemand ou, oude iemand binnenkomt. maar het gaat gelukkig laten we het niet al te somber doen. ook heel vaak wel goed. En er zijn gelukkig ook heel veel vooral ook weer heel jonge mensen die zich daar wel iets van aantrekken en zich wel normaal gedragen. maar het staat al jarenlang op op nummer 1. Met het zorgenlijstje. Aan de andere kant kunnen we constateren. Het vorige kabinet, Balkende, normen en waarden. U vindt dat ook belangrijk. Maar het lukt dus de politiek in ieder geval niet ja, om het probleem oh, op te lossen. Dit is natuurlijk ook niet een punt wat de politiek kan oplossen. Dit, dit is echt een punt van de samenleving. Dit moeten we met z'n allen doen. De politiek kan zorgen voor, voor, die, voor goed onderwijs. Kan ervoor zorgen dat mensen goed beslaagd ten ijs komen. Dat er goede docenten zijn. Dat er als mensen toch de norm overschrijden, dat er keihard. Wordt vervolgd, opgetreden en ook veroordeeld als dat nodig is. Maar uiteindelijk moeten u en ik en iedereen op straat. die samenleving wel zelf vormgeven. Dat kan ik niet vanuit het toontje doen. Ja. En toch is het gek, hè? Met, met werkloosheid loopt op. Uh, allemaal slecht. Ja, dat is het tweede punt wat ik ja. wilde maken. U heeft wel gelijk. Kijk, die werkloosheid inderdaad loopt op. En uh, een beetje volgens de voorspellingen, maar niet zo heel erg gelukkig. Het loopt ietsjes op door de economische tegenwind. Maar Nederland heeft wel de laagste jeugdwerkloosheid van Europa... en na Oostenrijk de laagste uh, volwassene werkloosheid nee, dat van dat Europa. Klopt, dus lezen, zelf staat het hier redelijk goed voor. Maar economisch. mensen lezen de krant en, en, en, en zien toch allerlei berichten over de euro. Dat maakt mensen ontzettend onzeker. En dan is het dus, de economie is dus uh, zelfs gedaald van plek drie naar vier. Ja, maar toch zie je ook in het onderzoek... dat de, de zorgen die mensen hebben over die euro en de economie enorm toenemen. Uh, het is waar uiteindelijk in de eind... Uh, ...placering uh, ja. komt het wat lager. <tie> uh, maar ik denk dat je daar ook in ziet ...dat Nederland relatief gezien een sterke uitgangspositie heeft. Veel sterker dan landen als Italië of Spanje. Denkt u echt dat... ...want dat is natuurlijk een beetje zo'n kernboodschap... Hè, ...van... Van het kabinet en iedere persconferentie zegt hij altijd wel: we staan daar heel goed voor, beste mensen. Denkt u nu echt dat mensen, als ze geïnterviewd worden door het sociaal cultureel planbureau, denken van: nou, ja, trouwens, dat zegt onze premier altijd. We staan daar best nee, goed voor. Nee, ik zeg niet dat dat zullen ze niet denken, maar het, het is wel een feit en mensen kennen die feiten. En, en als de werkloosheid lager zal dat betekenen dat als je op de verjaardag in zo'n kring zit met tien man dat er niet automatisch minimaal één of twee werkloos werkloos zijn en dat de kans groot is dat er misschien nul werkloos is in zo'n kring. En uh, heb je een hoog dan zie je dat wel. En die verhalen hoor je dan ook in je omgeving. En dat draagt natuurlijk bij aan een gevoel van... de economie gaat niet goed. Dus wat je nu vooral ziet... is dat mensen zich zorgen maken over de aankomende, de aankomende slechte weer. Maar dat ze in een omgeving daar nog betrekkelijk... In de meeste gevallen, als ze niet zelf werkloos zijn of geen werkloze vrienden hebben, die kans op is dus op dit moment niet zo heel groot dat je die hebt. En dat weer is best uh, goed deze week. En het, is het weer is letterlijk goed. Dus en dan denk, denk ik dat dat ook mee. een verklaring is hiervan. Ja. Nee, het zal niet zijn dat ik dat zeg, maar ik vind het wel belangrijk om het te benadrukken, omdat je anders elkaar alleen maar die somberheid aanpraat. van ja. ook ons slecht weer aan. Maar jongens, let op: de uitgangspositie is heel redelijk van Nederland. Ja. En op stip binnengekomen, de gezondheidszorg op nummer twee... en de oudere zorg, daar maken ja. mensen zich heel erg zorgen om... En wat mij opviel, dat, dat mensen dan zeggen van... er moet meer geld naartoe, Er mag er in ieder geval niet op bezuinigd worden. Terwijl het kabinet zegt, nou, de komende jaren... het eigen risico blijft waarschijnlijk stijgen, de premie blijft stijgen... het pakket zal waarschijnlijk ja, steeds maar, kleiner worden. We, dat is allemaal waar, maar we bezuinigen er niets op... en er gaat ja, 15 dat, miljard meer naartoe. Dat snap ik, dat verhaal ja. ken ik, dat, daar ja, ja, heb je dus, volkomen gelijk in. Dus dat maar we, betekent dat die wens van de mensen... namelijk, moet meer geld heen ja, en ja, moet maar voor, voor, in, voor, voor mij als individu die in. be, ben ik gewoon meer uh, euro's per jaar kwijt aan de zorgen. En dat voelen mensen als een bezuiniging. Het is een ja, beetje een, zeker, een, dat klopt. Uh, en het lijkt er dus op dat, dat dus de bevolking uh, het kabinet daar niet in volgt. Maar goed, als kabinet moet je wel besturen. En uh, als we niks zouden doen, uh, gemiddeld genomen, in een gemiddeld zin in Nederland, <coughs> is nu tussen de drie en de vierhonderd euro uh, netto per maand kwijt aan de gezondheidszorg. Dat is de ziektekostenpremie, maar daarbovenop komt uh, de AWBZ, wat je via de werkgever betaalt. En als je niks zou doen, verdubbelt dat. Nou, een modaal inkomen van 33.000 euro per jaar dat houdt die per maand over, afhankelijk van de gezinssituatie. Laten we zeggen heel ruim uh, tussen de 1750 en 2000 euro netto per maand. Dat is geen vetpot. Als daarvan in plaats van 400 euro op een gegeven moment 800 euro naar de gezondheidszorg gaat... dat is niet te betalen voor een gezin. Ja, maar nu is het zo dat als je dan ziek wordt, dan ga je dan betalen. Ja, maar, als je, maar, de, maar de mensen die niet ziek zijn, zijn dus solidair met de mensen die wel ziek zijn. T, tot een bedrag van 400 euro netto per maand. En als je wel ziek bent, wordt het over, over, overgrote deel vergoed. Namelijk uit die 75 miljard die we aan de gezondheidszorg betalen. En inderdaad, het is waar dat je in een aantal gevallen wat meer eigen bijdrage moet leveren. Maar dat is echt nodig om dat stelsel draaglijk te houden. Ja, maar dat, dat is uw verhaal en dat is een helder verhaal. Maar het blijkt dus wel dat de bevolking daar gewoon niet aan wil. Ik denk dat volk het wel aan wil. Dat hij ook zal zien dat het anders niet vol te houden is. Maar dat mensen tegelijkertijd zeggen. Eh, ook vaak kijken naar de kwaliteit van de gezondheidszorg. Want dat zit ook in het onderzoek. Het is niet alleen. Er mag niet bezamerd worden. Maar ook, wat is de kwaliteit ervan? En tot nog steeds de verhalen over 24-uursluiers en, en verhalen over verpleeghuizen. Ook daar gelukkig de laatste jaren sprongen en sprongen vooruit in de kwaliteit. Prachtige nieuwe gebouwen neergezet, goed opgeleid personeel. Uh, maar daar moet nog veel gebeuren. Een van de redenen waarom we dus ook ja, uh, bijna een miljard extra uittrekken voor de oudere zorg. Ja, maar de zorgkosten blijven stijgen. De totale som en voor de mensen zelf. Ja, dat is waarom Omdat inderdaad die kosten van de gezondheidszorg nog steeds enorm de klauwen, uh, uit de klauwen lopen. En, en we dus alles aan doen om dat, om dat terug, terug te duwen. Helle Hazen. Een groot schrijfster. Is gisteren overleden. Van ja. bekend geworden. Ja. Heeft Tijdens veel... de ministerraad. Heb het, ik, ik las het voor aan de collega's. En iedereen uh, had wel zoiets van... Uh, ja, 93 geworden. Dus een, uh, mooie, een mooie leeftijd. leeftijd. Ja. En een vrouw natuurlijk die ongelooflijk na laat. Uh, ik, ik ken het zelf van Oeroeg en de Heren van de thee, Maar ja, anderen zullen wel andere boeken hebben gelezen. Maar echt, zo'n zo, zo schrijfstrook... Ik heb haar nooit ontmoet, maar waarvan je het gevoel hebt dat je het herkende. Uh, heel, heel benaderbaar, benaderbare vrouw. Ook, ook af en toe op televisie. Mooie prijzen gewonnen. Ja, doodzonde dat ze er niet meer is. Ja, vandaag vrijdag 30 september gaat de geschiedenis in als de sterfdatum van de schrijfster Helle Haase. Hier te gast Arjan Peters, recensent van de Volkskrant en redacteur Patricia de Groot van de uitgeverij Querido, Die jaren nou met Haase samenwerkt. weten. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. En moest een beetje lachen toen uh, Rut net vertelde uh, wat hij vandaag gelezen had. Arjan? Ja, omdat je bijna kunt voorspellen dat hij oeroeg zal noemen. Ik... Omdat eigenlijk natuurlijk iedereen die in Nederland is school gegaan dat boekje kent vanwege de geringe omvang. <laughs> dat, uh, ja. dat zegt nog niet zoveel veel over zijn belezenheid. Nee. Maar er kwam gelukkig ook nog hier van de thee bij. Dus het is een dat score maakt het iets van beter, serie. ja. Nou, ja. ja. We hadden hem half, half goed gegokt. Ja. Als hij als je, als je van alle belangrijke auteurs twee boeken heeft gelezen, een beetje een toch helemaal niet, niet niks. beetje zijn jullie heel beetje ja. Patricia de een is vandaag heel veel aandacht voor haar overlijden. Overvalt dat jou nog of zeg je, nou, dat hadden we wel beetje een um, de, de, de, de van de aandacht, die, die vind ik overweldigend. Dus je verwacht wel van tevoren dat er veel zo, vele reacties zullen komen. Maar de, de, de stroom van uh, meelevendheid en lieve reacties... vind ik echt overweldigend. Ja. ja. Uh, u was bevriend met haar... Uh, heeft daar intensief meegemaakt. Vandaag bent u de hele dag overal te zien en te horen. Heeft u tijd om te rouwen zelf? Uh, ik heb haar uh, gelukkig de afgelopen tijd heel uh, van dichtbij meegemaakt. En ben ook de afgelopen dagen veel bij haar kunnen zijn. En uh, heb toen ook goed afscheid kunnen nemen. En, uh, de, vandaag was het te hectisch om, om daar uh, bij stil te staan. Maar dat zal vast nog wel komen. Dat komt de komende dagen dan vermoedelijk wel weer. Ja. Arjan, hoe goed kende jij haar? Nou, hoe goed, ik kende haar eigenlijk net zoals uh, meneer Rutte van de, van van de televisie. Van de televisie. Oh. En, uh, en natuurlijk van haar werk. En een aantal keren heb ik haar ontmoet. Ik heb haar uh, twee keer langdurig voor de radio geïnterviewd... en een paar keer voor de krant, dus ben ik bij haar thuis geweest. Was het goed te interviewen? Ja, dat ging heel goed. Uh, uiterst... Uh, uh, ja, precies. Ze wilde exact... Weergeven uh, uh, wat je wilde weten. Ze wilden zeg maar hardop nadenkend achterkomen en zich heel goed uitdrukken. Ze wilden ook altijd de tekst lezen, als je die had gemaakt voordat hij in de krant kwam. En dan had, waren er toch altijd nog een paar puntjes die zo precies waren, tot en met de comma's aan toe. Dat je dus zag dat die aandacht zich uitstrekte en niet alleen tot ze schreef, maar ook over... dat soort teksten, dus ja, interviews... Het, waarvan je ook kunt denken... het is mijn zaak, niet laten de journalisme... Zal aan ja. zijn gang gaan. Ja. Ja. Wat nee. hield ze van interviews geven? Um, nou, het is... In, in principe wel met... het is precies wat Arjan schetst... Uh, het probleem als het uh, de weerslag krijgt... op papier, dan vindt zij dat het moet voldoen aan haar kwaliteitsnorm... zoals ze zelf zou formuleren als waar het ging een boek schrijven. Maar dat is voor de auteur frustrerend, lijkt me. Want die schrijft haar gesprektaal op, Ayan. Ja, dat, dat, dat kon het wel zijn. Omdat het, de, de, zinnen, de zinnen kwamen er ineens wat plechtiger bij te staan. En uh, iets meer als, uh, als uh, schrijfzinnen dan als, als praatzinnen. En, maar meestal kwamen we er ergens tussenin uit. Ik ja. Zei, ja. Wat nee. je bedoelt, is er nog steeds... Ik mocht uiteindelijk dus juist zeggen, dus Kijk. zover was ik al wel geraakt. Nee. Uh, wat je bedoelt, dat staat er wel degelijk. Oh ja, oh ja, nou ja, goed, als jij dat dan zegt... dan uh, moeten we dat misschien toch maar zo doen. Nou, dan, zo kwamen we er dan toch uit. Maar ja, uh, ja het was uh, altijd, altijd bijzonder om haar te ontmoeten, vond ja. ik. Ja, Waar zat hem dat in dan? Ja, dat, dat zat hem in de, het ongelooflijke gegeven... dat iemand zo buitengewoon nieuwsgierig is en is gebleven tot het allerlaatst. Dus uh, uh, betrokken en van alles willen weten. Ik denk ook dat als er op de tv ook wordt... Ge, uh, die, die scène wordt herhaald van... ja, iedereen heeft het over de grote drie. Mm -hmm. Maar eigenlijk was het de grote yeah. vier. En dan zegt ze, hoe, hoe kan het dan dat jij er nooit bij bent gerekend? Dat het daarmee te maken heeft dat die andere drie... Hermans en Moedish en Reven hele uh, uh, uitdagende figuren waren die alle drie hun gebruiksaanwijzingen hadden... en tegen anderen zich afzetten en tegen elkaar ook. Dus die hielden dat, dat driemanschap ook in stand. En zij had, was helemaal niet polemisch, achter de schermen wel. Ze was heel vriendelijk en voorkomend en dacht soms iets heel anders. En dat kon je af en toe ook wel voelen. Uh, maar uh, ze had helemaal niet de behoefte om zich af te zetten nee, tegen anderen. Dat is bescheiden. was bescheiden. Ja, ja, maar ze was, dat was juist het omgekeerde. Ze was juist benieuwd naar hoe ja. anderen in elkaar zaten. Ja. En dat is eigenlijk bij schrijvers heel bijzonder. slecht ontwikkeld. Ja. En het is ook bijzonder dat Hella Haase... Uh, vele essays heeft geschreven... waarin ze helemaal ook... Uh, op het werk van één schrijver inzoomt en dat duidt. En ik weet ook dat Jan Wolkers daar erg blij mee is ja. geweest... Ja. hoe zij uh, dat zijn werk helemaal heeft uh, beschreven. Uh, zij... ja. Wat is eigenlijk de taak van een redacteur bij zo'n groot schrijfster? Wat doe je dan? Je gaat niet zitten zeggen van... mevrouw Haas, dit loopt niet lekker, lijkt me. Jawel hoor. Ja, is dat ja, zo? Natuurlijk wel. En dit is een ouderwetse formulering. En, uh, maar ik moet wel even zeggen... Zij is meer dan 65 jaar verbonden geweest aan Querido. En ik ben de laatste tien jaar haar redacteur geweest. En dat waren natuurlijk niet haar meest productieve jaren uh, met romans. Dus wat ik voornamelijk heb gedaan... Maar, maar is... durfde je dat dan vanaf het begin? Dat je haar leerde kennen en dat je gewoon zei van... Nou, zei je mevrouw Haas of Hella? Uh, nee, nee, zij wilde vrij snel met Hella aan Ze zei Hella, dat was echt een niet zo sterke fragment. Ja. Echt, ja? En daar kon ze tegen? Ja, maar, maar um, dat beschouwt zij ook helemaal niet als kritiek. Maar daar da, da praat je samen over. Ik denk dat, dat uh, van alle analisten van haar werk... hoe goed ook iedereen... dat zij zelf eigenlijk de beste analiste is. Ze kan dat feilloos in kaart brengen. En um, is dat is alles bereid om te overleggen. En ik betrok haar ook... Wij zijn in, in 2006 begonnen met het uitgeven van het verzameld werk. En daar betrok ik haar ook in. Van, uh, zij bedacht wat er op de omslag kwam te staan. Mm -hmm. Hoe de flapteksten weerden. Ja, dat is... Uh, dat is echt een uh, samenwerking, ja. Ja. Arjan, jij interviewde haar onder meer in 2003 voor opium van de Avro. En daarin vertelde ze hoe haar Indonesische afkomst... altijd een rol was blijven spelen in haar leven. Wij zijn gewoon niet-Hollandse Nederlanders. We zijn ja. Nederlanders, ja. maar we zijn toch nooit helemaal zo als... Hollands-Hollanders. Ik, ik, ik kan me eigenlijk voorstellen dat het ook wel weer plezierig is. Inzitterend. Dat je denkt, nou, ik hoor hier niet bij. <laughs> Als verschillende merkwaardige vaderlanders... Uh, ja, nou ja, goed. Dat al is, dan niet, uh... ja, maar het is inderdaad een feit dat je toch eigenlijk... je hele leven lang zo beïnvloed bent en gevormd bent... door wat je daar uh, vanaf je vroegste jeugd... Uh, vooral ook zintuigelijk hebt ervaren. En wat je daar hebt opgezogen uit die omgeving en die sfeer... Dat, dat blijft je hele leven bij je. Ja, leuk om terug te horen. Ja, heel erg leuk. De levendigheid is ook nog heel goed. Wat me ook altijd zo verbaast was. Die jeugd van die stem. Ja. ja. ja. ja. En het spreektempo ja. lag nog ja. hoog. Ja. Zeker voor iemand die heel netjes wil formuleren. Ja, ja. ja. Het is echt maar, heel dus zo, Arjan, jij, jij beschreef het net ook heel mooi. Uh, Helle heeft ooit tegen mij gezegd dat ze. toen ze in Indië was, 12 jaar was. dat ze nog dat moment weet waarop ze zich bewust werd van het feit dat ze het kon waarnemen... en allemaal in zich op kon zuigen. En die nieuwsgierigheid, dat heeft zij altijd behouden. Ja. Dat, en ze, ze, ze, ze was ook echt jong van geest. Als ik met haar omging, ik, ik had eigenlijk nooit in de gaten... dat zij zo heel veel ouder is nee. dan ik. Nee. Je had het net over een jong van geest. Dus schoot me dan nog een anekdote te binnen. Ik weet wel niet of die heel erg netjes is. Maar over maar. Wolkers, <laughs> en, Wolkers en Hazen. Want daar had je het net over. Dat Wolkers mij een keer vertelde... Van, uh, toen had ik het over dat... Jij ja, hebt, hebt een keer een stuk geschreven over Hella Hazen... en daar was ze zo blij mee. Toen zei hij, ja, dat, dat hij, hij Hella al heel lang kende... en dat hij toen een keer tegen haar had gezegd... Hella, uh, ik, ik had al dertig jaar geleden... had ik <lacht> met jou naar bed gewild. Dat had ik aan je willen vragen. Hè? En toen zei hij, en nu durf ik het pas. Toen was hij ook al tachtig of zo. En toen, had, toen zei Hella tegen hem... Waarom heb je dat niet gedaan? <laughs> het is te laat nu. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou goed. Is, is het uh, uh, nu mogelijk om te zeggen wat het beste werk was? Of zeg je daar is nog te vroeg voor? Of heb, oh, je hebt iets bij je? Ja, ik heb iets bij me, maar dat is het oeuvre, zodat ik me niet vergis. Ah, okay. uh, ik, ik zou wel een paar titels kunnen noemen. Jij misschien ook. Maar ja. ik, ik vind dat je de tuinen van Bomartzo moet kennen. Uh, een Nieuwe Testament... Dat speelde zich af in het Rome van 417, heb ik hier toevallig op het papier ja, staan. Dat precies. u niet denkt dat dat basiskennis is. Precies, maar het gaat over een, over een dichter, Claudius Claudianus... die ook werkelijk heeft bestaan en waar heel weinig over bekend is. En juist omdat hij ineens heeft gezwegen, die dichter... dan wil, stelt Hela zich voor wat er dan met hem gebeurd kan zijn... dat dat ineens ophield, ja. dat dichterschap. Maar ze beschrijft die man die uit Egypte komt en die gaat dan trekt over de Alpen... Europa binnen en onderweg ziet hij voor het eerst ijs. En dat is voor haar zelf ook een hele bijzondere ervaring geweest... omdat ze als jong meisje natuurlijk van Nederland wel wist dat haar ijs lag... maar niet hoe dat er uitzag. En dan beschrijft ze die man die dan ijs ziet, een ijsklomp... met daarbinnenin uh, is het een, een vloeibaar. De kern daarvan is vloeibaar en daaromheen zit dat, zit dat vaste ijs. En dat, dat ziet hij als een beeld voor de dichtkunst... En dan staat er uh, levende emotie, bedwongen door een vorm, verwant aan ijs. En dat is dan voor hem de dichtkunst. En dat is eigenlijk voor Hazen ook het schrijven. Omdat ze dus altijd bezig was om emotionele dingen, relaties tussen mensen... belangrijke gebeurtenissen in een, in een vorm te dwingen, in een mozaïek. Waardoor een raadsel uh, dan weliswaar niet wordt opgelost, maar wel... Uh, gevat wordt gepakt. Ja. En ba dat je, zodat je het kunt vasthouden. Ja, Patricia, eens met deze ja, ik selectie. Het, ik vind het ook uh, prachtig geformuleerd. En het mooie is ook dat Hella Het uh, Nieuwe Testament zelf haar uh, meest geslaagde boek noemt. Okay. Um, Um, en jouw persoonlijke voorkeur? Voor... Nou, laat ik zeggen dat ik, ik vind het heel moeilijk kiezen... omdat zij verschillende soorten boeken heeft geschreven. Hè. Ze heeft de echte documentaire, historische romans... Maar je hebt wel een ge... persoonlijke favoriet. Toch? Gebaseerd zijn op, op archievenonderzoek en echte documenten. Um, ze heeft uh, de fictieve romans. Ja, maar, Ajan zegt het al, je hebt vast een persoonlijke favoriet. Dat is helemaal juist. En dat is hoe ik uh, Hella's werk ben gaan ontdekken. Dat is bij mij gebeurd via Fenrir. En um, ik kende... ik werkte nog niet bij Querido... en ik, ik kende Helle Haas alleen van naam. En dat was een keurige mevrouw... een keurige schrijfster. Ik las Fenrir En wat schetste mijn verbazing... dat bleek een van de meest modernistische... boeken te zijn... die fragmentarisch zijn verteld... En ik dacht, hoe, hoe, hoe, hoe bestaat dit? Ik heb gedacht, het was toen in mijn ogen al een oudere mevrouw... Ja, ja. Die, die gewoon met de meest moderne technieken hier dat verhaal vertelt. Het was gewoon op dat moment onze modernste schrijfster. Ja, Oké, okay. de, de moeilijke vraag. Zal zij gelezen blijven worden, denken jullie? Tuurlijk. Ja, ja, ja, zolang je ze uitgeven, moet dat hebben. ook wel zeggen, Nee, maar, maar er zitten echt een paar boeken bij die, die voor iedereen zo ontzettend waardevol zijn geweest. Natuurlijk blijft niet dat hele oeuvre tot in lengte der dagen uh, veel gelezen. Maar er zullen ongetwijfeld een aantal romans echt, echt bovenkomen. En, en wat ik eigenlijk ook vermoed is. Zullen dat... bovenkomen. Je zegt dat het is een proces is wat eigenlijk zich nog moet gaan voltrekken. Ja. Ja. Ja. En we weten ook ja. nog niet welke boeken dat zullen zijn, nee. vermoedelijk. Nee. Nee. Oh ja? kun je, dat kun je ook eigenlijk nooit weten. Althans, als je de, de, de, de uh, carrières en de postume carrières van auteurs ziet, kun je bij het leven bijna niet voorspellen welke boeken er nou eigenlijk nee. overblijven. Dat zijn soms hele andere dan die tijdens het leven van de auteur als de belangrijkste werken. Ja, zullen we dan een afspraak maken voor over tien jaar of zo? Dat we het dan vaststellen. Met nou, elkaar? dat is heel goed, want door die uitgaven van, van het volledig werk. Krijg je ook steeds weer boeken voor je neus? Ik heb toen een paar jaar geleden nog cider voor arme mensen ja. herlezen en daar een stuk over gemaakt. Dat, dat kende ik eigenlijk nog helemaal niet. En dat is ook, ook weer een. He, over een, ja. Over een uh, ja, nee. Wat ik trouwens nog wel wilde vragen, toen het Heel allerlaatste kort. gesprek dat ik met haar had, ja. had ze het over een boek dat ze nog wilde maken: De Onbladering. Ja. Heeft ze daar ooit iets van geschreven? Nee. Daar is ik, helemaal niets van. Naar mijn weten helemaal niets. Het is ook niet uh, de vraag die ik nou ook veel krijg... wat in de papierversnipperaar is gegaan. Uh, nee, ik denk niet. Ik denk dat uh, dat nog wel helemaal in haar hoofd heeft gezeten... maar dat ze niet, niet meer in staat is nee. geweest om dat op papier okay. te zetten. Dus haar oeuvre eindigt eigenlijk met een titel. Dat is ook wel heel mooi. Nee, ja, mooi. Alleen maar heel een titel. Mooi. Goed, Ajan Peters van de Volkskrant en Patricia de Groot van Querido. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. De Nederlandse is Maria Fernandes Cravos de Papel, en dat betekent Papieren Anjers. Criminoloog Frank van Gemert van de Vrije Universiteit heeft een biografie geschreven over crimineel Jan Holwerf. Geen grote naam uit het criminele circuit, maar wel een heel interessante man. Meneer van Gemert, of niet? Dat vind ik wel, ja. Ja, wat maakt hem zo interessant? Uh, nou, Eigenlijk is iedereen interessant, zou je kunnen zeggen, maar dat is een gemeen plaats. Uh, wat interessant is aan hem is dat het een, uh, uh, naarmate je meer van hem uh, te weten komt, uh, je eigenlijk minder van hem gaat begrijpen. Zo is het althans mij overkomen. Ik dacht ik begin met, een, met een, een, een biografie te schrijven over iemand en aan het eind van de rit moet het me allemaal duidelijk zijn. Maar aan het eind van de rit uh, zat ik met een hoop losse eindjes. Maar, maar wat voor losse eindjes zijn dat dan? Wat snapte u niet? Nou, wat, uh, de, de, wat ik eigenlijk dacht van tevoren... als je dat allemaal op gaat tekenen... als je begint bij de geboorte en je eindigt bij de actualiteit... dan, dan, dan moet dat logisch aan elkaar hangen. En dan uh, moet het een volgen op het andere. Dat zijn veronderstellingen die je uh, uh, als wetenschapper ook ja. doet. eigenlijk. Hè. Een biografie, uh, dat, dat moet een kloppend verhaal zijn. En ik bleef toch met een aantal dingen zitten... waarbij ik zei dat, dat uh, het, het moet passen... omdat het nou eenmaal binnen de context van het ene leven is gebeurd. Maar hoe het past? Maar hoe het past. Geen idee. Wat had hij op zijn kerfstok? Uh, een, een heleboel. Misschien is, het, is het de lijst van wat hij niet gedaan heeft korter dan wat de lijst van wat hij wel ja, gedaan Ja, want u had. beschrijft in het boek dat u op een gegeven moment met hem samen naar uh, justitie bent gegaan. en daar lang hebt zitten overschrijven wat er allemaal in zijn strafblad stond. Ja, een strafblad, daar mag je inzagen in krijgen. Uh, maar niet kopiëren. Uh, niet kopiëren, met als gevolg uh, dat ik alles heb moeten overpennen. En uh, hij zag dat niet zitten, hij ging zelf naar buiten. en u zat daar in een eentje te pennen. Uh, uh, ja, hij, uh, hij was er toch iets te ongeduldig voor, is niet zo van het stilzitten. en uh, dus was dat mijn taak. En dat was ook mijn taak, want ik was degene die het, die het moest opschrijven allemaal. Maar wat stond daar zo al op? Hoeven niet wat, hij, hij heeft een, een drugscarrière, uh, daar stond natuurlijk veel op. Dit, een, een strafblad gaat maar 25 jaar terug en hij is uh, midden 50. Dus alles wat in zijn vroege jeugd gebeurde, dat stond er niet op. Veel drugsdelicten um, en berovingen, invallen, uh, inbraken. En um, uh, een, uh, een levensdelict, poging tot moord. Uh, en daar is aan het eind van de rit nog een poging tot moord bijgekomen... Ja. En tussendoor heeft hij in Amerika ook in de gevangenis gezeten? Ja, inderdaad. In Amerika heeft hij gezeten... omdat hij uh, met een drugstransport met vijf kilo cocaïne... vanuit Ecuador aankwam in uh, New York... en eigenlijk meteen in zijn kraag gegrepen werd. Ja. En dat heeft hem vier jaar uh, gevangenis uh, opgeleverd. Ja. U, u begint uw boek met te beschrijven... hoe dat leven in die gevangenis eruit ziet in zo'n gang. Ja, nou dat is ook omdat ik uh, hem zo heb leren kennen. Uh, ik hoorde dat er iemand was in Nederland... die uh, in een prison gang had gezeten. Prison ik... gang, ja. zo heet dat. ja. Uh, ik hou me al, al jaren bezig met, met jeugdbendes met gangs. Dus de straatequivalent daarvan. En uh, nou, er zijn niet zoveel Nederlanders die in een prison gang hebben gezeten. Dus voor mij heel interessant om zo iemand te spreken. Ik kon hem vrij gemakkelijk uh, traceren. Um, en in dat eerste gesprek dat wij hadden. Want hij was binnen twee dagen hadden we een afspraak. En kwam hij naar de VU. Um, In Dat eerste gesprek hebben wij uh, erover gesproken. Hoe het, hoe het was voor hem om daarin te zijn. En, en hoe hij vertelde dat gebeurde. heel openlijk daarover. Hè? Ja. Want hoe ziet het leven in gang eruit? Uh, hard, gewelddadig. En het, het scheelt wel een beetje waar je zit. Uh, dit is Amerika en uh, de federale gevangenissen zijn ook wat anders dan de, dan de staatsgevangenissen. Uh, maar over het algemeen komt het erop neer dat je als je binnenkomt dat je kleur moet bekennen. Uh, je, moet, je moet ergens bij horen. Wil je nergens bij horen, dan ben je op jezelf. En dan moet je wel. Uh... Je moet snel op zoek naar een gang. Nou, dat hoeft niet per se. Maar als je het niet doet, dan. Heb je zwaar? dan kun je het heel zwaar hebben, ja. ja. ja. En uh, ik, ik begreep dat je heel snel op... dat je ook niet met eerst iemand van een andere gang moet gaan praten. Je moet naar iemand van de goede gang lopen? Als, als je eenmaal binnen bent. Dus als ja. je eenmaal uh, je, uh, ergens bij aangesloten hebt... dan word je geacht als je binnenkomt in de gevangenis... om meteen te kijken wie, waar je achterban is. Ja, en je bekend je te maken dat je, je binnen het. bent. Ja. Ja, ja, ja, ja, want ja, ja. als je een half uur met een ander praat, dan ben je verdacht? Nou, misschien niet, niet, niet verdacht... maar dan, uh, dan heb je wat uit te leggen naar de hand misschien. Ja. Ja, ja. Ja. Er zijn nogal, nogal strikte regels. Het is, het is een, beetje een een enerzijds een, een militair systeem... en anderzijds een systeem... het mag niet? Wat mag niet? Uitslapen mag niet? Uh, uh, dat heeft een specifieke reden. De Soreños, waar hij bij hoorde, het is een, een Latino gang. Uh, die, de basis daarvan ligt in Californië. Daar zijn ze vaak in de meerderheid. Dus uh, gevangenissen in Californië is dat een, een, is, een, uh, is dat een sterke gang. Maar in de meeste andere federale gevangenissen worden ze klein gehouden. Zijn ze dus in aantal uh, in de minderheid meestal. Als je nou conflict hebt met andere gangs, dan betekent het dat je moet zorgen dat je hè, op maximale sterkte bent. Ja, dus als, niet uitslapen. Als mensen in hun bed blijven liggen... dan zijn ze niet bij de groep en dan, uh, dan, dan verzwak je de groep. En doe ze met sportschoenen aan zodat je altijd weg kan rennen. Uh, weg kunt rennen, dat heb ik ook eens ooit zo tegen, tegen, gezegd. tegen Jan gezegd. Die zei, nee, nee, nee, want wegrennen doen wij niet. Maar waar je ze wel voor nodig hebt, is om uh, te zorgen dat je te weer kunt staan. Ja, ja. Dat je, dat je, uh, altijd, er kan altijd uh, iets gebeuren ja. waardoor je aan de slag moet. Ja. ja. U schrijft op een gegeven moment over de 13 seconden. Wat is dat? Dat is een initiatieritueel. Dat, uh, de 13 verwijst naar de 13e letter in het, uh, in het alfabet. Dat het is de M, la M. Dat is een verwijzing naar de Mexica Mafia. Daaraan zijn veel Californische gangs gelieerd. En uh, die 13 die heeft men ook gebruikt als, als, als symbool voor uh, uh, het aantal secondes dat je klappen krijgt. En uh, nadat je die klappen gekregen hebt, 13 seconden, ben je, ben je lid van de gang. Dat Klinkt is, niet dat, heel lang. Nou, als je met hoeveel dan... met doen ze het? Uh, met de mannen 4, 5, denk dus ik. Dan, dat voel je wel degelijk. Uh, ja, dat, uh, dat doe je niet vrijwillig. Uh, ja. U heeft een wetenschappelijke biografie over hem geschreven? Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk wetenschapper. Ja. Maar uh, uh, ik vind het jammer dat er eigenlijk zo weinig wetenschappelijke biografieën zijn over Boeven. Als je kijkt in de, in de, in de boekwinkel. Want wat is het verschil tussen een wetenschappelijke biografie en een journalistieke biografie? Uh, journalistieke biografie. Uh, geschreven door een journalist uh, die toch uh, als belangrijkste zorg heeft... dat de nieuwswaarde gegarandeerd moet zijn. En dat betekent dat er gevist wordt naar de, de grote namen... en de belangrijke zaken en datgene wat men uh, weet. En vaak komen nogal obligate vragen naar, naar mijn idee naar boven... zoals uh, uh, wat zijn de verhoudingen in de onderwereld? Ja. Uh, wat heeft die met die te maken? Hoe zit het met die liquidaties die nog openstaan? Wat weet deze persoon daarvan? En dat is een beetje het stramien waarin ja, dat veel... Nou ja, dat, daar word je wel wijzer van als je erin geïnteresseerd bent. Maar er zijn nog zoveel andere vragen die ja. wat mij betreft interessanter zijn. Ja. Ik, zou, ik, ik vind dat je als, als criminoloog moet proberen chocola te maken van, van zo'n leven. En eigenlijk is maar dat, dat is nog niet gelukt, zegt u net. Hoe langer ik over nee, het schrijf... Nee, nee te... ik, ik, dit is mijn eerste poging. Ja, ja. En uh, mij valt op dat, dat niet alleen ik maar één poging heb gedaan... maar er eigenlijk in de hele criminologische branche uh, heel weinig pogingen gedaan zijn. Ja, ja. Er zijn zeggen en schrijven twee andere voorbeelden. Ja, precies, dat is heel weinig. Even nog terug naar uh, of Jan. Ja. Uh, hij, u, u raakt met hem in gesprek en op een gegeven moment uh, uh, pleegt hij toch weer een misdrijf, een behoorlijk zwaar misdrijf. Hij steekt iemand neer. Ja. Verraste dat u? Ja, enorm. Uh, omdat ik me dat gewoon niet voor kan stellen. Het was trouwens aan het einde van de rit. Hè. Ik, wij, wij hadden... Uh, Bijna klaar. Ja, want ja. hij zegt op een gegeven moment, als we niet aan het boek zouden werken, zat ik al lang weer vast. Ja. Toen moest u aanvoelen, uh, hm. als wij stoppen gaat het mis. Dat zou ik moeten aanvoelen, waren het niet dat ik op dat soort momenten tegen hem zeg... hé, uh, hey, geen gekke dingen, hè? Nee, nee, natuurlijk niet, jongen. Dat zeg ik maar, ik zit nou gewoon even niet lekker in mijn vel. En dan, dan neutraliseert hij dat weer, zo'n opmerking. Maar degelijk, waarom zou hij geen misdrijf plegen zolang hij met u aan het boek werkt? Omdat hij heel taakgericht uh, met mij een, een, een afspraak had. En uh, ja, zo staat hij ook van gedeelte in het leven. Dat, dat, uh, maar dan dat was dat uw taak af... misschien wel om dat zo lang mogelijk te rekken? Uh, dat, uh, als ik dat had kunnen voorzien, had ik dat wellicht geprobeerd. Maar ik denk niet dat ik het had kunnen voorzien. Uh, Wij waren bezig aan het boek. En op een gegeven moment zit je. Je begint bij de geboorte en je eindigt in de actualiteit. Ja. En uh, dan zeg je van. Nou, ik, ik heb wat ik wil weten. Ik ga nu aan het schrijven. We geven elkaar een hand. En anderhalve week later komt het bericht dat hij uh, iemand neergestoken heeft. Die ja. uh, te uh, overleeft. Ja, we zijn bijna door de tijd heen. Dus er zijn veel te vragen. Kunt u kort uitleggen waarom hij iemand neergestoken heeft? Uh, hij had weinig tegen die persoon. Hij was op zoek naar de rust van de gevangenis. Hij wilde weer terug naar de gevangenis? Hij was vastgelopen in het gewone leven. En dan zit je daar veiliger, dan zit je daar rustiger? Dan zit daar, je daar weet je wat je hebt. En uh, uh, wat de burgerlijke samenleving hem op dat moment te bieden had, was te weinig. Nou ja. Hoe is het nu met hem? Ik heb hem gisteren nog gesproken. Hij uh, heeft nieuwe maten. Hij uh, was benieuwd wat er allemaal zou gaan gebeuren als het boek uitkwam. Gaat u het hem overhandigen? Uh, hij, hij krijgt het boek, ja, ja, ja, ja. Rechtstreeks van de uitgever. Dat, uh, dat mag niet, ik mag hem dat niet... Uh, boeken mogen niet verstuurd worden nee, nee. door persoon. Goed, nou, hij zal het vast met plezier lezen, want hij heeft het niet van de vorige Ja, wel, jawel, wel, ja, oh, wel, dat wel. Het ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, Frank van Geemert, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Het kabinet heeft vandaag gesproken over een fusie tussen Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Zitten de Utrechters, Flevolanders en Noord-Hollanders hierop te wachten? In hoeverre staat een verschil in karakters deze fusie misschien in de weg? Gaan we vragen aan drie kennis, Joris van Kasteren, Ingmar Heidsen en Steven Rooks. Waar wij steden doen, de bodem van de zee, onder Hollands wolkenhemel, tellen wij als twaalf... Joris van Kasteren, schrijver-journalist, nog net niet opgetrokken uit de klei van Flevoland, maar wel getogen in Lelystad. Gaat jouw hart sneller kloppen bij deze zoete tonen? Ja, absoluut, mijn hart wel. Uh, ja, dat zou bij meer mensen zo uh, moeten zijn. Liggen de mensen in Flevoland wakker van de eventuele fusieplannen? Nee, dat kan het kan nog schelen op een klein uh, groepje mensen na. Nou. Nee, de meeste ja. niet. Maar hebben ze wel vooroordelen tegen Utrechters en Noord-Hollanders of zelfs dat niet? Nee, dat, dat maakt er geen bal uit. Echt helemaal niks. Oké, okay, dus het kan wat jullie betreft snel geregeld worden? Nee, nou ja, wat mij betreft. Ik zou het wel van enig historisch besef uh, ja, zou het getuigen. als, als ze daar nou wel wat meer mee zouden hebben. Ingmar Heids, stadsdichter van Utrecht. Kun jij meezingen met dit uh, volkslied? Ik dacht het niet. Ik dacht het nee. niet. Spijt me. Geen idee waar het over gaat? Ik heb het niet op mijn repertoire staan. Oké. Okay. En uh, hoe leeft het in Utrecht, die eventuele fusie? Volgens mij totaal niet. Kijk, wat mij betreft is de provinciale laag de meest onzichtbare en overbodige bestuurslaag die er in het land is. Maar dan kan je ook wel dus fuseren. Ik vroeg ze, vroeg ze alle elfers samen, zou ik zeggen. Ja, dus, ja, doe je het helemaal in één keer. Dat het probleem niet. Ja, daar nee. hebben het over. Maar zie je, zie je het verschil tussen Utrechters en uh, Noord-Hollanders? Nou ja, Kijk, als je de in in inwoners van de provincie u zegt, die zijn ook wel heel moeilijk onder één, uh, één noemer te vatten eigenlijk. Ik vind Nederland zo klein, ik, ik, ik, ik geloof dat, dat, dat, dat die identiteit hem al lang niet meer in die provincie zit. Kijk, het zit hem in mijn landschappen, het zit hem in wat er op het landschap gedaan wordt. Noord-Holland, ik houd van het groen in je wijn, het zwart, wit en rood van je koeien. Je velden vol molens versieren mij, wanneer alle bollen gaan bloeien. Steven Rooks, oud-wielrenner, geboren in Oterleek, dat ligt in de kop van Noord-Holland. Goedenavond, had u ooit van uw eigen provinciale volkslied gehoord? Ik uh, moet je schuld op hebben, zeker niet. Nee, nooit van gehoord? Uh, veel uh, veel uh, liedjes gehoord, maar dit soort Noord-Hollandse... Uh... Diep gewortelde nummers, die, nee, die ken ik niet. Nee, ligt Flevoland ver weg voor een Noord-Hollander? Uh, voor mij was het natuurlijk uh, relatief natuurlijk wel eens een keer een, een trainingsrondje. Dus voor mij zou, ik zou zeggen van, nou nee, het is om de hoek. Hè? Ja. Utrecht is ook om de hoek. Dus uh, wat is uh, veel kilometers in Nederland als je vanuit het verste dieptepunt misschien al 300 uh, kilometer moet overlappen. Ja, dus dan maakt het niet zoveel uit. Dan kan het ook wel een provincie worden. dat vind ik ook. Goed, ja. wij zijn vrij nuchter, dus wij pakken dat nuchter op. Precies. En één ding is zeker, uh, zowel in Noord-Holland als in Flevoland altijd wind tegen. Dat altijd wind, ja. Maar goed, uh, daar dat wordt, uh, dat wordt het mens heel sterk van. Dus uh, daar moeten we niet over klagen. Precies. Dus laat het maar lekker waaien. Goed, dankjewel. Stefan Rooks, Ingmar Heijtsen en Joris van Kasteren. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van Met het oog op morgen. Straks is Kazaluna. Casa Luna, daarin is jij Kamphuis te gast... en schreef een boek over zijn broer die drie jaar geleden zelfmoord pleegde. Morgen zijn wij er weer, dan zit hier Max van Wezel... en hij praat onder andere met Rut Peetoom en Hans Spekman... over het zelfonderzoek van CDA en Partij van de Arbeid. Goeienacht. Wat ik nog te zeggen dauert een sigarette... en een laatste glas in